9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. Turkije heeft de Franse president Sarkozy opgeroepen om de nieuwe Armeense genocidewet niet te ondertekenen. Als die toch doet, volgen er vergaande maatregelen, zegt de regering in Ankara. Gisteravond keurde de Franse senaten omstreden wet goed, die het ontkennen van de Armeense genocide strafbaar stelt. Volgens de Turken zijn in 1915 veel Armeniërs om het leven gekomen, maar zou er geen sprake zijn van massamoord. De Franse minister van Buitenlandse Zaken, Juppé, zegt dat het moment van de nieuwe wet slecht gekozen is, maar hij roept de Turken op tot terughoudendheid. Armenië heeft de aanname van de genocidewet verwelkomd. Volgens de Armeniërs spelen de Fransen een sleutelrol bij het verdedigen van de menselijke waardigheid. De Amsterdamse politie heeft een verdachte opgepakt voor de gewelddadige overval op het geldtransportbedrijf Brinks. De Amsterdammer van 25 werd vorige maand gearresteerd en is een bekende van de politie. En zou vaker bij roofovervallen betrokken zijn geweest. Volgens de politie is er DNA van de verdachte gevonden en ook is er een duidelijk spoor naar België. De Nederlandse politie heeft erover nauw contact met de Belgische collega's. In totaal doen 30 rechercheurs onderzoek naar de overval van vorig jaar juni, waarbij explosieven werden gebruikt en de politie werd beschoten met automatische wapens. Bij een achtervolging op de A2 richting het zuiden crashte een van de vluchtauto's, maar de overvallers wisten te ontkomen.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 KPN heeft vorig jaar de winst en de omzet zien teruglopen. Vooral in Nederland ging het slecht. Het marktaandeel daalde op zowel de zakelijke als de consumentenmarkt. In 2012 moet de negatieve trend worden gestopt. Dit wordt een overgangsjaar, al dus KPN-topman Blok. In Duitsland en België doet KPN het wel beter. De winst van het concern over vorig jaar kwam uit op 1,5 miljard euro. In 2010 was dat nog 1,8 miljard. KPN gaat dochterbedrijf G-Tronics verkopen. Het Nederlandse deel blijft voor KPN behouden. De overige activiteiten worden verkocht aan een Duits bedrijf... en een private investeerder. Op de Australian Open heeft Roger Federer de halve finale bereikt. Zijn dertigste in een Grand Slam toernooi. De Zwitser won in de drie sets van de Argentijn Juan del Potro. In de halve finale moet Federer uit opnemen... tegen de winnaar van de partij tussen Rafael Nadal en Thomas Berdig... die later vandaag gespeeld wordt in Melbourne. Bij de vrouwen is Kim Kleisters doorgedrongen tot de halve finale. De winnares van vorig jaar won in twee sets van de nummer 1 van de wereld... de Deense Caroline Wozniacki. Dan het weer nog in het noordoosten een bui. Verder droog en wat zon. Later meer bewolking en tegen de avond in het zuidwesten wat regen. Het wordt 5 tot 7 graden. AWB-verkeersinformatie, 225 kilometer file. Nog altijd zo'n 70 kilometer meer dan gebruikelijk om deze tijd... Op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort, na een ongeluk bij Bunschoten 8 kilometer. Inmiddels zijn wel alle rijstroken weer open. Na een ongeluk op de A7 vanuit Duitsland naar Groningen bij Hoge Zand, 4 kilometer. De linker rijstrook is daar dicht. Er is ook nog druk op de A10, de ring van Amsterdam. Tussen Volendam en Oud-Zuid rijdt het langzaam over 13 kilometer. Op de A12 vanuit Den Haag naar Arnhem bij Driebergen, een file van 6 kilometer. Daar staat een auto stil op de rechter rijstrook. Ook een opvallende file op de A58 vanuit Vlissingen naar Breda... tussen Hogerheide en Wouwse Plantage, 10 kilometer. En de N247 Amsterdam-Horen is nog steeds in beide richtingen dicht... tussen Monnikendam en Volendam. En de oorzaak is een ongeluk. Door hard te werken heb ik een bescheiden vermogen vergaard. Nu wil ik het in beheer geven. Ik kan kiezen uit de ***bank, de ***bank en de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 Het NOS Radio Injournaal. journal Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vijf minuten over negen. Nou, ze weten het hoor, in Griekenland wie daar geen belasting betaalt. Er staat nu een lijst van 4000 van de grootste onduikers. Maar ja, of daarmee het geld ook terugkomt, dat is nog maar de vraag. Straks meer daarover. We gaan eerst naar Italië, naar de Costa Concordia. Bergers van Smit beginnen vandaag met het wegpompen van de brandstof uit het gecapcijste cruise schip. Anderhalve week nadat dat schip aan de grond liep bij het eilandje Giglio voor de Italiaanse kust. Onze correspondent in Italië, Bas Mesters. Bas, er werd al gesproken over een dreigende milieuramp. Is die dreiging er nog steeds? Ja, die dreiging is er natuurlijk nog steeds zo lang dat die olie in dat schip zit. Uh, gisteren hebben ze ook een, een nieuwe olievlek gevonden buiten het schip van 300 bij 200 meter. Dat zou niet stookolie zijn, maar waarschijnlijk dieselolie. Dat zal ook opgeruimd moeten worden. Uh, maar zoals je al zei, uh, vanaf vandaag kan er ook daadwerkelijk begonnen worden met pompen. En dan zal het zo'n beetje nog 28 dagen duren als alles goed gaat voordat het schip helemaal leeg is gepompt. En welke middelen zetten ze dan in? Nou ja, ze hebben vijf vrachtwagens vol aan materiaal... vanuit Nederland naar Italië gehaald, de mannen van Smit. Ze zullen een gat maken in de tank. Het is een dubbele bodem, heeft die tank. En ze zullen een tweede gat maken. In één gat trekken ze... De stookolie eruit. En de andere komt dan water uh, naar binnen. Zodat het gewicht gelijk blijft. En zodat je die tank ook niet uh, vacuumpompt. En dat wordt dan overgepompt op, uh, op uh, schepen met grote containers. natuurlijk Om die olie in te doen. Het is eigenlijk vrij eenvoudig. Tenzij je het helemaal in detail wil weten. Nee, <lacht> doe maar niet. Kom maar even. Gisteren zijn er nog uh, twee uh, opvarenden gevonden. Die verdronken zijn in het schip. Uh, gaat dat zoeken door terwijl ze daar ook met brandstof bezig zijn? Ja, dat, tot, tot nu toe zeiden ze steeds, dat kan niet samengaan. Uh, en daarom is ook dat, uh, dat wegpompen van die olie steeds uitgesteld. Maar nu blijkt toch dat men gaat proberen om het allebei tegelijk te doen. Dus uh, men, men, men wil blijven doorzoeken, al is de kans op uh, overlevenden nu echt uh, niet heel. Nou zijn er ook veel discussies gaande over wie nou verantwoordelijk is voor deze uh, ramp. Zijn er al vorderingen in het justitieonderzoek naar de oorzaak? Nou, gisteren heeft uh, de officier van justitie... Uh, de hoogste man gezegd... we moeten ons niet alleen richten op de kapitein. Wie heeft die kapitein aangenomen? Waarom gingen er bepaalde sloeps kwamen die niet omlaag en bleven die hangen? Waarom wist het personeel niet precies wat het moest doen? Kortom, het vizier wordt weer meer gericht op de maatschappij Costa Costiera... En um, dat, zal dus ook, um, dat zullen ze daar niet prettig vinden. Ze vonden het juist prettig dat het allemaal werd afgeschoven op de kapitein. Ze hebben afstand genomen van de kapitein. Ze hebben zelfs besloten om de advocaatkosten van de kapitein niet te betalen. Maar waarschijnlijk zullen ze er niet mee wegkomen op deze manier. Goed, correspondent Basmeester, over de Costa Concordia. Dankjewel. Zag minuut over negen uur luistert naar het NOS Radio 1-journaal. De stengels en bladeren van mais zijn nu nog een restproduct. Maar DSM gaat daar biobrandstof van maken. Gaan nou, de bedrijven in de Verenigde Staten doen in Iowa? Samen met het Amerikaanse bedrijf Poet. De planning is dat de fabriek in de tweede helft van 2013 in bedrijf wordt genomen. Gaan we over praten met de bestuursvoorzitter van DSM, Feijker Siebersma. Meneer Siebersma, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe bijzonder is dat uit deze restproducten biobrandstof maken? Ja, eigenlijk heel bijzonder, want we zijn de eerste of een van de eerste in de wereld die dat gaan doen. Uh, u weet, we gebruiken op de wereld een heleboel olie. Uh, recent, de afgelopen jaren. En zijn er biobrandstoffen in het leven gekomen? Wat die doen is ze gebruiken gewassen. En dan met name het suikercomponent uit gewassen om daar ethanol van te maken. En wij hebben gezegd dat ze nou eens proberen niet het suikercomponent van gewassen, maar het afval gewassen te gebruiken. Dat wordt vaak verbrand, dat heeft eigenlijk geen waarde... ...dat levert vaak CO2 op als het verbrand wordt. En wij hebben een technologie ontwikkeld... ...en die gaan we nu samen met Poet in Amerika in de praktijk brengen... ...om het afval te gebruiken. En dat is vrij lastig, omdat dat chemisch om, om te zetten... ...een, een lastig goedje is, zullen we zeggen. Maar dat is ons gelukt qua technologie. En we gaan nu een hele grote fabriek, 25 miljoen kellen... ...in Amerika opzetten. En... Um, de eerste uh, fabriek voor wat we noemen de tweede generatie biobrandstoffen te maken. Ja. Duurzaam en uh, schoon en goed. Interessant, meneer Sibusma. En, en vooral interessant omdat er natuurlijk veel discussie is over biobrandstof... Eh, dat gemaakt wordt van eh, speciaal daarvoor geteelde mais bijvoorbeeld. Het ja. zou eh, zonde zijn, of misschien zelfs wel moreel onverantwoord... om eh, ja, voedsel in je tank te stoppen als er nog hongersnood is om de wereld. Het, het telen zou ook niet goed zijn voor het milieu. Het wordt hier niet voor geteeld? Dit is echt puur eh, dat wat over is? Ja, we, wat wij doen is we verzamelen de restafval van, uh, van planten... Uh, nogmaals die vaak nu verbrand wordt uh, en daardoor uh, CO2 eigenlijk genereert. Mm -hmm. En die restafval is dan uh, wordt wel technisch, maar celluloos rijk. Terwijl de voedselcomponent vaak glucose-suikerrijk is. En die, uh, die cellulose die hebben wij uh, weten om te zetten uh, tot iets wat uh, heel goed bruikbaar is. Oké, okay. en, en waar, waar haalt u dat restafval vandaan? Uh, nou, met name in Amerika is er ongelooflijk veel maïsproductie... En um, dat levert natuurlijk een heleboel restafval op. Amerika is een van de grootste maisproducenten ter wereld. Um, en daar wordt natuurlijk een heleboel maisafval daardoor ook geproduceerd. Goed. We moet natuurlijk gebruik gaan maken van enzymatische hydrolyse en daarna fermentatie. Ja. Maar <lacht> is, dat is dat niet een heel duur proces? Levert het uiteindelijk nog wat op? Uh, ja, anders doet dat... u het vast niet. Maar kan het concurreren met, uh, met de olie? Ja, ik, uh, de eerste generatie biobrandstoffen kan vandaag de dag al concurreren met olie. Kon die in het begin ook niet, maar vandaag de dag wel. We denken dat die tweede generatie die wij nu neer gaan zetten... Uh, in het begin misschien iets duurder zal zijn. Maar de Amerikaanse overheid zal stimuleren dat er bijgemengd wordt met tweede generatie. Want die wil dit graag stimuleren. Uh, maar we denken dat die uiteindelijk goedkoper zal worden. En de redenering is vrij simpel omdat ons startmateriaal eigenlijk geen waarde heeft, want dat is afval. Dus dat is heel goedkoop startmateriaal waar we mee beginnen. Uh, en uh, uh, op die manier zullen we, als die technologie nog iets verder verbetert, uh, ook concurrerend en zelfs uh, goedkoper kunnen zijn dan eerste generatie. En daarmee, afhankelijk van de olieprijs, zelfs goedkoper kunnen zijn dus ook dan olie. Daarnaast is het schoon, het consumeert. Uh, CO2 in plaats van dat het CO2 genereert. En ja, je kan hier eindeloos mee doorgaan. Huh? Dus het is duurzaam, omdat, zolang de mensen zijn, zullen er wel gewassen blijven. Uh, en dus ook afval van gewassen. En DSM kan er fijn geld aan verdienen. Hoeveel, hoeveel denk je te kunnen gaan verdienen aan uh, dit samenwerkingsverband ja, De uh, eerste fabriek die we neerzetten, zal zo'n tegen de 100 miljoen dollar omzet uh, gaan doen... Uh, maar daarna zullen er nog veel meer van dit soort fabrieken moeten komen. De verwachting is dat er zo'n 200 tot zo 300 van dit soort fabrieken in Amerika zullen, alleen al in Amerika zullen komen. En dan kunt u die technologie ook doorverkopen natuurlijk. Ja, die kunnen wij niet allemaal bouwen, maar we kunnen wel de technologie uh, daarvan uh, gaan leveren. En daar uh, gaan erg veel royalties dan mee gepaard. Dus dit is voor DSM een hele belangrijke stap, het, ik wil het niet overdrijven, maar zelfs voor de wereld een belangrijke stap noemen, omdat we toch uh, een nieuwe generatie energievoorziening brandstoffen neerzetten die duurzaam en schoon is. Ja, maar dan toch nog één puntje, want dan moet u ook wel afzetmarkt daarvoor vinden en de consument wil er nog wel eens niet aan, bijvoorbeeld in Duitsland, hè, dan zien ze dat helemaal niet zitten als brandstof voor de auto. Gaat u dat ook nog stimuleren dan? Ja, als we uiteindelijk goedkoper zullen zijn... zal ook de consument, uh, als hij de keuze heeft tussen vervuilend en uh, schoon... en het schoon is goedkoper, daar uh, graag voor willen kiezen. Uh, uh, wil de consument betalen als het iets duurder is? Dat is inderdaad de vraag. Maar nee. in Amerika is er nu een uh, wetgeving en een regeling van toepassing... dat op het moment dat er tweede generatie biobrandstof op de markt is... en wij gaan dat nu voor het eerst doen dat er een soort verplichte bijmenging zal moeten zijn ja. met de eerste met methodie Dus men zal uh, moeten, dus op die manier is er in Amerika in ieder geval... een markt door de, mede door de overheid uh, ontstaan. Die Goed. zal niet uh, over tien jaar zal die regeling ongetwijfeld weg zijn... maar dan zullen we ook ruimschoots competitief zijn. Goed. Bestuursvoorzitter van DSM, Vijker Siebesma. Hartelijk dank voor uw uitleg. Dank. Goedemorgen. Goedemorgen. En zo is het bijna kwart over negen. En ik beloofde u nog een lijstje uit Griekenland, weet u nog? Wie is de grootste belastingontduiker in een land van belastingontduikers? Nou, in Griekenland is dat nu duidelijk. Daar is een lijst met 4000 grootste Griekse belastingontduikers gepubliceerd. Samen zijn ze goed voor zo'n 15 miljard euro aan ondoken belasting. Ja, nu maar hopen dat de publicatie van die lijst een afschrikwekkende werking heeft. Bij het kantoor van de Belastingdienst in Athene staan lange rijen. Tientallen mensen moeten uren wachten om hun belastingaangifte te mogen doen. Veel belastingbetalers zijn boos op de ontduikers. Gewone werknemers en gepensioneerden betalen hun belasting wel, zegt een man van In de 60. En degenen die dat niet doen, rijden in dure auto's en hebben een villa op een eiland, voegt hij toe. Hij is blij met de name-and-shame-list. Daarop staan de 4000 belangrijkste belastingontduikers. Daarop ook beroemdheden, atleten, zakenlieden en de bekende volkszanger Tolis Voskopoulos. Die ruim een half miljoen moet terugbetalen. De onduikers zijn minimaal 150.000 euro belastingschuldig, Maar de meesten zullen niet worden gevonden, zo denkt belastingadviseur Pantelis. Er staan ouderen en buitenlanders op die lijst en die worden niet meer achterhaald, zo zegt hij. Anderen willen gewoon niet betalen... Een gepensioneerde weet wel wat er met de ontduikers moet gebeuren. Arresteren en de bak in, zo zegt hij. De grootste ontduiker is Nikos Casimatis. De 58-jarige accountant moet nog 952 miljoen euro terugbetalen. Dat kan wel eens lastig worden, want hij zit een levenslange gevangenisstraf uit... voor, hoe kan het ook anders, grootschalige belastingfraude. Franse minister Alain Juppé roept Turkije op tot kalmte... nadat de Franse Senaat een wet aannam... die het ontkennen van genocide op Armeniërs illegaal maakt. Hoort u zo meer over naar de verkeersinformatie bij de AWB John Bakker met een opmerkelijk drukke ochtendspits. Ja, het was ineens een stuk drukker dan gebruikelijk op dinsdagochtend. Nu ook nog steeds 170 kilometer. Nog altijd zo'n 50 kilometer meer dan gebruikelijk om deze tijd. Veel vertraging op de ring van Amsterdam. De A10 tussen Volendam en Oud-Zuid, 14 kilometer had ook te maken met de afsluiting van de N247... maar die is sinds een minuut of tien weer open. Dus ik denk dat de file op de ring nu ook wel gaat oplossen. Ook nog langzaam rijden op de A50 van Arnhem naar Os bij knobbet het e 9 kilometer. En op de A58 vanuit Vlissingen naar, naar Breda... bij de Alfred Wouwse Plantage, ook daar nog steeds 10 kilometer. En de N36 almelo Dedemsvaart is in beide richtingen afgesloten... tussen Omme en Dedemsvaart. En ook dat heeft te maken met een aanrijding. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rense en Marcel Oosten. De verhouding tussen Frankrijk en Turkije staat op scherp. Gisteravond laat nam de Franse Senaat een wet aan... die het ontkennen van genocide strafbaar maakt. Nou, en daar valt ook de Turkse genocide op de Armeniërs onder... aan het begin van de 20e eeuw. Turkije is daar woest over. Het debat in de Senaat verliep dan ook niet makkelijk... vertelt Frankrijk-correspondent Ron Linker.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 Maar desalniettemin hebben ze de stemmen geteld en was het toch 127 voor, 86 tegen. Dus het heeft het gehaald. Gaan we naar Bram van Meulen, onze correspondent in Turkije in Istanbul. Bram, wat zijn de reacties tot nu toe in Turkije? Nou ja, de echte grote reacties moeten nog komen, want het was nogal laat tegen de tijd dat deze wet werd aangenomen. Maar de Turkse ambassade in Parijs liet meteen al weten dat de gevolgen van het goedkeuren van deze wet...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 Museum voor Beeld en Geluid zijn gisteravond de prijzen voor de beste televisieproducties van vorig jaar uitgereikt. In de categorie Amusement domineerden de talentenshows. De jaarlijkse œuvreprijs ging naar producent en regisseur Irene van Ditshuizen. De winnaars zijn gekozen door mensen uit het televisievak zelf. Uw presentator van vanavond, Stijl Stekkamp. Goedenavond, goedenavond, van harte welkom, uh, van harte welkom bij. Uh, uw eigen prijs. De winnaar is. Gewoon lekker prijzen aan elkaar geven. Winnaar, beelden, geluid, award. Aan elkaar vertellen hoe goed we zijn. 2011. Fuck het publiek, Daar hebben we niks mee te maken. Heerlijke Adam en Eva. Joop Keesma. Katrien ten Bruggekaten. Jannie. Johnny... Sien van Zellingen. Toestemming om te vuren. The Voice of Holland. X-Factor Live Show. The Voice of Holland. Harry Boomsma voelt het als een ongelijke strijd...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 Niet echt volgens mij. Ja, moet je dan bij informatie zitten of bij, ik weet het niet zo goed. En, uh, maar dat vind ik wel jammer, want ik denk dat televisie met name bij de publieke omroep misschien daar wel nog meer heen moet bewegen. Dat je, wat, wat kunnen we nou uh, in die samenleving doen waar je echt nog, dat je ertoe doet als publieke omroep en dat je ergens aan bijdraagt. Oké, okay. en tot slot uh, van deze feestelijke avond... Wordt ook een een Award uitgereikt? Een voor de mensen die bij de commerciële omroepen werken. Dat is, dat is Frans. Voor heel veel heb je heel veel dingen gedaan. In de 40 jaar heeft zij gebouwd aan een integrale indrukwekkende hoeveelheid televisieprogramma's en documentaires. En heeft daarmee een œuvre geschapen dat ze weerga niet kent. En daarom gaat de Beeld en Geluid œuvre Award 2011 naar iedereen van dit huis. Ik ben een beetje beduust eigenlijk. Ja? ja. Waarom? Ja. En je werkt dus zo leuk dat het wonderbaarlijk is dat je de prijs krijgt, toch? U bent een bofkont? Ja, absoluut. Ben ik ben echt zo overtuigd. Ja. Een bofkont. En enigszins uh, verwonderd nog. En beduust. Iedereen van Niethuizen en roep. Pauw sprak nog even met haar. Het is bijna half tien. We gaan nog even naar Maastricht. De stad wil het dossier Vinkenslag graag sluiten. Het voormalige woonwagenkamp is inmiddels gesaneerd... en heeft tegenwoordig een andere naam. Kijken of dat helpt. Maar of het boek gesloten kan worden, is de vraag. We gaan naar Maastricht, naar Mark Robin Visser. Ja, Vinkenslag in Maastricht... Of moet ik zeggen, de carrosser, zoals het terrein tegenwoordig heet. Het is geen woonwagenkamp meer, maar een bedrijventerrein geworden. Althans, officieel. Er wonen ook nog steeds mensen. Toch maar eens even vragen of het hoofdstuk Vinkenslag hier in Maastricht... nu echt kan worden afgesloten. Ik ben op de markt, in het centrum van Maastricht, voor het statige stadhuis. En ga eens even praten met wethouder Jacques Kostlons van de Partij van de Arbeid. Zo, zijn we dan in de prachtige hal van het stadhuis. Ja, meneer, kost ons uh, vanmiddag uh, om vijf uur het eindrapport. Maar is daarmee het boek Vinkenslag definitief gesloten? Ja, het boek uh, Vinkenslag is dan uh, gesloten. Althans, <laughs> als uh, gemeentelijke organisatie. Ja, want dan is het project Vinkenslag uh, klaar. Uh, er staat namelijk nu een modern, nieuw, goed geïntegreerd uh, bedrijventerrein. Prima opgezet. Daar bent u mooi vanaf. Nou, daar bent u, daar bent u mooi vanaf. Uh, ik ben er wel eigenlijk wel trots op dat de gemeente is, samen met de, de, de ondernemers daar en de bewoners. ja, jarenlang zeer moeilijke situaties vaak, uh, dit hebben gepresteerd. Ook vele euro's verder? En vele euro's verder. 43 uh, miljoen euro? Dat, uh, ja, dat klinkt astronomisch. Ik moet eerlijk zeggen, als je ziet wat ervoor uh, gebeurd is... dan snap je waarom dat zoveel euro's heeft gekost. Nou heb ik net meneer Scheffers gesproken vanmorgen. Die ja. is ondernemer daar. Die zegt, ja. wij gaan hier allemaal kapot. Want uh, de crisis, de autohandel ja. ligt helemaal stil. En... Om de een of andere reden mag je hier alleen maar autohandel hebben. Waarom is dat eigenlijk? Eh, dat is oorspronkelijk gezegd, om tot normalisatie te komen... Ja. is er een hele beperkte bestemming aan gegeven. Hebben die maar zo'n groot terrein vol met autohandels... dan kunt u toch ook wel begrijpen dat dat niet kan? Nou, die, dat is niet uitgebreid ten opzichte van wat er was. Ja, <laughs> en zo moet u maar... de feiten zien. Dus, ik heb al maar... heel veel ja. autohandels daar nu gezien, hoor. Ja, maar de, de, laat ik zo zeggen. Ik heb ook in de gemeenteraad uh, twee maanden geleden al aangekondigd dat uh, ik wil praten over de vraag... wat daar aan andere bedrijvigheid mogelijk is... binnen de kaders, zoals op elk bedrijventrein geldt. Dat is de uitspraak. U houdt het strak? Uiteraard. Daarbij komt, uh, laat ik zo zeggen... het begon allemaal een beetje symbolisch op de A2 met een blokkade. En ja, u weet dit weekend hebben we zelf een blokkade georganiseerd... om die tunnel aan te leggen in Maastricht. 2016 is die klaar en dan hebben we de volgende fase van de A2 gedaan. Een beetje een militant volkje die Maastrichtenaren hè? <laughs> soms wel, <Ja>. soms wel. <laughs> ik wens u veel succes bij de afsluiting Dankjewel. vanmiddag. In de gemeenteraad wordt dat nog een harde dobber. Je uh, kunt uh, nog wel wat kritische noten verwachten. Nou ja, de, terecht dat iedereen zegt van ja, dit is duur en het zal nog uh, wat geld kosten. Ja. Uh, hoe zit het met die risico's? Nou, ik vind dat ook de taak van de gemeenteraad om uh, ons daar zeer zwaar op te, be, laat ik zeggen, te monitoren en te bekritiseren als het nodig is. Hartelijk dank. Graag gedaan. U hoorde PvdA-wethouder Jacques Costonks in gesprek met Marco Robin Visser. Vanmiddag om vijf uur spreekt de Maastrichtse gemeenteraad over dat eindrapport. Over het voormalig, denken ze, Woonwagenkamp-Vinkenslag. Mijn half tien, einde van dit NOS Radio 1-journaal. neemt het over met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. Over rijden in de auto en de vergoeding daarvoor. Zo is het. Ik ga praten met Guido van Woerkom. Die is hoofddirecteur van, de uh, hoofddirecteur van de ANWB. Presenteert samen met 50 andere bedrijven een fileplan. De sleutel tot succes. Uh, werknemers belonen met extra vergoedingen als oh. ze de auto laten staan. Jerry Adams, de leider van Sinn Féin in Ierland... zou in de jaren zeventig hebben deelgenomen aan een doodsescader van de IRA. Blijkt uit net vrijwillig gekomen tapes en gaan we met z'n allen meer, belasten, uh, meer betalen aan de OZB-belasting... Ja. de rioolheffing en al dat soort dingen. De nieuwste cijfers komen zo meteen naar buiten. Ik denk ja. Ik ja. <laughs> ben er ook bang voor. <laughs> Allemaal een Goedemorgen Nederland. Naar het nieuws van bijna half tien. Hier is Jan van der Putten. Radio 1. Het NOS-journaal. De Apeldoornse wethouder Rob Metz stapt op na een kritisch onderzoek over bouwgrond. Metz heeft ambtenaren geïntimideerd. En ook heeft het college, de gemeenteraad, onjuist en onvoldoende geïnformeerd over onverkoopbare bouwgrond. Door die zaak leidt Apeldoorn tientallen miljoenen euro's verlies. Turkije doet een beroep op president Sarkozy... om de nieuwe Franse genocidewet niet te ondertekenen. Ook de Franse Senaat heeft de wet nu goedgekeurd... waarin ontkennen van de Armeense genocide van 1915 strafbaar wordt gesteld. Volgens Turkije is er juist geen genocide gepleegd. In de zaak van de overval op geldtransportbedrijf Brinks in Amsterdam... is een verdachte opgepakt. die is een man van 25 die vaker bij overvallen betrokken zou zijn geweest. Volgens de politie is zijn DNA gevonden... en is er een duidelijke connectie met België... In een huis in het noorden van Eindhoven is een dode vrouw gevonden. Vier mannen die binnen waren zijn gearresteerd. Het is nog niet duidelijk wat daar nou aan de hand was. En telecombedrijf KPN kampt met een dalende omzet en winst. Vooral in Nederland gaat het slecht. In België en Duitsland gaat het beter. 2012 wordt een overgangsjaar, zegt KPN topman Blok. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. AWB Verkeersinformatie, nog 23 files, 95 kilometer bij elkaar. Maar de meeste zijn nu wel aardig aan het oplossen. Nog wel veel vertraging op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... bij Buntschoten, 8 kilometer. Op de A7 vanuit Horen naar Zaandam... tussen Purmerend Noord en Knopend-Zaandam, 10 kilometer. 6 kilometer nog op de A50 van Arnhem naar Os bij knopend Ewijk En op de A67 vanuit Venlo naar Eindhoven bij Geldrop, 6 kilometer. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Het bedrijfsleven presenteert de oplossing voor de files. De leider van Sinn Féin wordt beschuldigd van lidmaatschap van een IRA-doodseskader. De laatste commerciële ontwikkelaar van Genvoedsel vertrekt uit Europa. En het ochtendhumeur van Diederik Ebbingen. Het is 1 over half 10. Dit is KRO. Goedemorgen, Nederland. Arm van Attenveld is vanochtend in Amsterdam. Onder toezichtstelling van de kinderbescherming, rechtszaken, de problemen om op reis te mogen voor de succesvolle jongste solozelstel ooit, het celmeisje Laura Dekker, begonnen bij de Leerplichtambtenaar. Maar veel meer ouders blijken problemen te hebben met die ambtenaar. Zo direct de nieuwe Laura's. Reacties en vragen kunt u kwijt op Goedemorgen Nederland. kro.nl. Eerst de lokale lasten, de OZB, de rioolheffing, dat soort dingen. Zojuist is het Centraal Bureau voor de Statistiek met de laatste cijfers over die lasten naar buiten gekomen. Sena Janssen van dat CBS. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan ze omhoog? Lokale lasten die gaan stijgen in 2012 met 3,2% ten opzichte van 2011. Dat is 380 miljoen meer. Hoe komt dat? De voornaamste verklaring zit bij de gemeente. Daar is een groei van 3,6 procent. Een opvallende groei daar is de OZB-belasting, die groeit met 5,7 procent ten opzichte van 2011, terwijl de huizenprijzen dalen. Dat is inderdaad uh, opvallend. Huizenprijzen dalen, die zijn ongeveer 4% lager dan een jaar eerder. Dus de tarieven die zijn omhoog gegaan. Ook is er natuurlijk een, een volume-effect. Er zijn meer huizen, meer gebouwen, dus ook meer uh, WOZ-aanslagen. Um, dus dat zijn de verklaringen. Ja, gemeenten uh, zit ook krap bij kas, zeker in deze tijden. Is dat ook de achterliggende reden waarom die OZB-belasting omhoog gaat? Dus de ontkoppeling van de OZB uh, met de waarde van het huis? Het is een mogelijke verklaring. Uh, als je over een langere termijn kijkt... dan valt op zich de, de stijging bij de gemeente nog wel mee. De laatste tien jaar uh, steeg het gemiddeld met 4,7 die heffingen. Nu is dat 3,6 ja. Maar aan de andere kant, die OZB die valt natuurlijk wel op. Uh, 5,7 ligt fors uh, boven uh, ja, die huizenprijzen. Die dalen dus. Uh, de tarieven die zijn fors gestegen. Dat is duidelijk. Ja, weet u ook welke gemeente het duurste is? Dat weten wij nog niet. Die cijfers komen in maart uit. Juist, goed. Dan spreken we elkaar sowieso weer. Kunt u ook iets zeggen over de stijging van die lasten de afgelopen tien jaar? Hoeveel meer zijn we met z'n allen gaan betalen? Als we de gemeentelijke heffingen bekijken... dan zijn de laatste tien jaar zijn die met 4,7 procent gestegen. En de laatste 25 jaar met 6,6 procent op jaarbasis. Dus uh, op langere termijn stegen die kosten eigenlijk veel uh, meer dan dit jaar. En dat had ook te maken met de rioolrechten en de reinigingsheffingen. Vroeger waren die helemaal niet kostendekkend. Dus die moesten kostendekkend gemaakt worden. En nu zie je dat die stijgingen veel gematigder zijn. Juist. Uh, maar goed, 6,6 procent, dat is toch uh, beduidend boven het inflatieniveau... en dus ook beduidend boven uh, prijscorrecties. Ja, het is, uh, de, de 3,2 procent is de totale stijging van de lokale lasten van 2011. De inflatie komt volgens het CPB uit op 2 procent. Dus dat is een duidelijk verschil. En uh, het is natuurlijk nooit leuk om belastingen en heffingen te, be te betalen. Nee. Dus in die zin uh, zal het voor sommige mensen tegenvallen. Maar nogmaals, in die lange termijn trend valt het nog best mee. Nou zagen we in het nieuws de afgelopen tijd dat er allemaal dijken weer worden verzwaard en gerepareerd en opnieuw worden aangelegd. Waterschappen, daar betalen we met z'n allen ook aan. Gaan ook die kosten omhoog? Ja, watersysteemheffing heet die heffing, waarvan dus dijken en gemalen en zo uh, worden gefinancierd. Die stijgt uh, met 5% dit jaar en dat is eigenlijk in de lijn van de afgelopen jaren. En dat is een, eigenlijk een, ja, een vrij hoog groeipercentage wat dus wordt uitgegeven aan dat soort zaken. Juist, dus 2012 wordt een moeilijk jaar, dat wisten we al. Economisch zit het allemaal wat tegen en ook de lastendruk gaat dus omhoog. Ik dacht, nu zegt u ja. <laughs> nou, Oké, okay, ik dacht die conclusie is voor, voor u. Ja, maar is, is, klopt die toch of niet? Nou, de lastendruk gaat inderdaad omhoog. 3,2 ja. procent ten opzichte van 2011. Goed, zullen we afspreken dat u volgende keer met leuke cijfers komt? <laughs> ik ga mijn best doen. Oké, okay, Senne Janssen van het Centraal Bureau voor de Statistiek. dank u wel. Dit is Radio 1. Goedemorgen, Nederland. 52 grote Nederlandse werkgevers hebben staatssecretaris Frans Wekers van Financiën... twee concrete voorstellen gedaan om de files tegen te gaan. De sleutel tot succes in hun ogen. Werknemers belonen met extra vergoedingen. Guido van Woerkom, goeiemorgen. Goeiemorgen. Hoofddirecteur van de ANWB. Hoe uh, veel geld krijgen we als we de auto laten staan? Nou, Er is uh, nu een, uh, een, een systeem bedacht. en uh, Het geld zelf dat past binnen het fiscale ruimte die er is. Dus dat is die 19 cent die uh, oplast uh, vergoed kan, uh, kan worden. Hm. En uh, we hebben gezegd, uh, kijk eens naar uh, wat je als werkgever nou totaal uitgeeft. Doe je dat nou op een efficiënte manier of niet? Nou, de, eigenlijk al die werkgevers zeggen van, nou, het is eigenlijk weinig efficiënt. Het is een beetje een plompe maatregel van uh, nou, we doen het uh, zo 19 cent en verder geen poespas. Terwijl die bedrijven vaak ook wel, uh, wel doelstellingen hebben. Bijvoorbeeld om een CO2 print, uh, uh, footprint te, te verminderen. Uh, dus hebben we gezegd: kan dat, kan dat efficiënter? Ja. En er is nu gezegd: van nou laten we eens kijken of we voor twee categorieën met een oplossing kunnen komen. Het dus zijn de mensen die een uh, leaseauto hebben, en de mensen die geen leaseauto uh, hebben. Ja. En uh, op bedrijfsniveau moet dan vastgesteld worden hoe hoog dat totale budget is. Maar nu even concreet: stel ik heb een leaseauto. Ja. En ik moet hem De bedoeling is dan dat je met die auto gaat rijden, dat je hem nodig hebt voor je werk. Je, ja. je laat, ik laat hem staan. Wat krijg ik daar dan voor terug? Nou, u krijgt uh, een budget. Een budget is vastgesteld uit, uh, uit een aantal uh, componenten. De componenten voor het woon-werkverkeer, uh, voor het zakelijk uh, verkeer en voor het privéverkeer. Uh, ja. Nou, daar wordt voor gezegd dat is een bedrag is, stel dat, dat is, is 5.000 euro ja. uh, En als je dan aan het einde van het jaar uh, minder dan 5.000 euro uh, verbruikt hebt, ja. dan mag je dat geld uh, houden. Heb je meer eh, verstookt, verreden dan 5000 euro? Dan moet je dat zelf betalen. Nou heb ik geen leaseauto. heb ik gewoon een eigen particuliere auto. Ja. Nou, dan wordt er een, een systeem vastgesteld met een vast en een variabel uh, deel. Dat kan zowel voor het woonwerken als voor, uh, voor de zakelijke uh, reizen. Nou, daarvoor wordt ook weer gezegd: van nou dit budget uh, krijg je daar, uh, daarvoor. In ieder geval voor het woonwerkverkeer is het uh, dat, die, die, die component. Dus, uh, uh, bijvoorbeeld de helft van dat budget... en de andere helft uh, is uh, fluctueert, hmm. Afhankelijk van het aantal reizen dat je moet, uh, moet maken. Maar daarvoor geldt ook een, een prijs. En als je dan een alternatief uh, vervoer voor, uh, voor kiest... dan ben je goedkoper uit. Uh. Ja, maar goed, hoeveel geld gaat mij dat dan opleveren? Want dat is natuurlijk de crux. Daarmee wilt u die mensen uh, uit de auto jagen. Ja... Nou, uit die auto jagen, dus we vragen mensen... Dat ligt gevoelig, bij over... directeur van de AWB, maar het hoeft. <laughs> nou ja, mensen auto vinden auto laten het ook niet leuk om uit de auto gejaagd te worden. Dus nee. Ze vinden het prettig om een, een alternatief te krijgen... wat ja. aansluit bij, bij de doelstellingen van de onderneming... Ja. bij hun eigen uh, vervoersgedrag. En ja. als dat beloond wordt, dan vinden mensen dat, uh, dat fijn. Maar hoeveel? Ja, dat, dat ligt er dus aan. ligt aan de keuze die je kan, uh, kan maken. Ook in overleg met, uh, met de werkgever zal dat gaan. Ja, als dat op jaarbasis een paar honderd euro is... dan denken mensen, nou ja, goed... Dat is mooi meegenomen, maar uh, dan ga ik toch misschien toch maar liever met de auto... zodat ik niet in de trein tegen andere mensen aan moet staan in een overvolle coupé's ochtends. Kan ik lekker naar mijn eigen muziek luisteren in de radio? Hoef ik niet op een tochtig perron te staan? Ja, ik denk dat u een beetje uh, kakentuur ervan uh, van maakt. Het zijn toch uh, altijd argumenten die u zelf ook hebt gebruikt? Nou, zo hebben wij dat nooit. nooit gezegd. Maar laten we even teruggaan naar, uh, naar die regeling. Uh, een paar honderd euro is veel geld... Uh, zeker in deze tijd, uh, waar we net over lastenverzwaring hebben gesproken... zou het dus een lastenverlichting kunnen zijn. Nou, dat vinden mensen uh, prettig en dat begrijp ik ook. Een paar honderd euro is echt veel, uh, veel geld. Ja. En als je daar zelf sturing aan kan geven, als je daar zelf invloed op, op hebt... Uh, stimuleert dat extra. Ja. Uh, de vraag is, hoe gaan we het controleren? Stel, ik doe mee aan uw idee en ik laat de auto staan of ik doe mee aan dat programma. Hoe controleert die u hoeveel ik van dat budget opsoepeer? Met andere woorden, hoe vaak ik mijn auto toch gebruik? Nou, bijvoorbeeld benzine. Benzineverbruik kan je daar een onderdeel van laten zijn. En die 5000 euro waar ik het net over had, daar zit benzineverbruik in. Ja. Nou, benzineverbruik wordt op twee manieren gemeten. Ja. Dat wordt gemeten door het uh, aantal liters dat je gebruikt. Maar ook de prijs die je ervoor uh, voor betaalt. Ja. Op dit moment zie je dat leaserijders uh, niet gevoelig zijn voor, uh, voor de prijs. Uh, dus die gaan naar uh, het tankstation met, uh, met de hoogste prijs. Maar, terwijl de mensen die. Uh... Maar hoe weet u nu hoeveel ik tank? Nou, u, u heeft uw pasje. Ja, en nu pas je dat registreert uh, bij de leasemaatschappij... hoeveel u getankt heeft, hoeveel ja, liters. Als je een leaseauto hebt, maar als je een particulier ja, ja, auto hebt. Goed, maar ik zat even in die categorie. Ja, ja, okay. ja, dus op die manier kan je dat uh, controleren. Ja. Anders, als je een privéauto hebt, dan dien je een, uh, een bonnetje in. Of je dient uh, kilometers uh, in. Nou, dan kan je het kaartje erbij leveren van de trein... dat het iets anders is geworden. Ja. En dat saldeert op dat budget wat je ter beschikking hebt. Maar goed, dan nou lever ik niet alle bonnetjes in. Want ik wil namelijk niet dat u ziet dat ik stiekem met mijn auto heb gereden. Nee, maar dan heb je het zelf betaald. En dan en... krijg je het sowieso al niet terug. En dan krijg je het sowieso niet terug. Ah, dus dan zit je er boven. Ik begrijp het. De vraag is of het nodig is. Want uit uw eigen cijfers blijkt dat de file druk in 2011 is afgenomen met 27 procent. Ja, dat is geweldig. Goed. Ik denk dat we ook op die lijn door moeten gaan. Dat is een resultant van, van bouwen. Maar nog steeds staan er files, ook nog veel files. In bepaalde gebieden meer dan in het andere gebied. Mm. Nou, in toenemende mate zeggen we tegen elkaar: we vinden dat onprettig. Dus op. Allerlei fronten kijken we op wat voor manier je die file druk kan, uh, kan verminderen. Nou, Dit is er één, uh, één van. Nou, dat is naast het bouwen dat er ook eentje is en ook in de toekomst zo zal blijven. Ja. Deze maatregelen, samen bijvoorbeeld ook met dat nieuwe werken. Heel veel bedrijven zeggen al tegen hun werknemers... nou ja, je hoeft niet meer elke dag op kantoor te verschijnen, blijf lekker thuis. Het gaat om de output, zoals dat dan modern heet. Het gaat om het werk dat je doet en niet ja. hoeveel uur je op kantoor zit met een prikklok. Um, en dan hoeven ze dus die auto ook niet in en ook de trein niet in, want dan kunnen ze dat gewoon van huis uit doen. Um, is dat ook een maatregel die u propageert? Ja, dat is het onderdeel van het totale pakket uh, slim werken, slim, uh, slim reizen. Ja. Eigenlijk nadenken over vaste patronen die, uh, die we hebben met elkaar, uh, die bepaalde kosten genereren, die bepaalde ongemakken uh, veroorzaken. Ja. Nou, als je dat op een andere manier gaat in, inrichten, en daar is dus ook het thuiswerken, ja. het telewerken, het werken op andere locaties dan op je. Uh, je, je, je vaste kantooradres een onderdeel van. Ja. Twee vragen nog. Korte antwoord alsjeblieft. Eén, uh, wat gaat dit ons uh, kosten als belastingbetaler? Wat geld moet ergens vandaan komen? Ja, we hebben dat gisteren aan staatssecretaris Wekers aangeboden... en tegen hem gezegd, dat is ook min of meer bevestigd... het hoeft niet meer geld te kosten dan er op dit moment aan vergoedingen wordt gegeven. Vestzak, broekzak, broekzak? Uh, uh, ja, efficiënter gebruik, ja. ja. En hoe reageerde de staatssecretaris tot slot? De staatssecretaris zei uh, bedankt. <lacht> en, aanzien, ja, en positief zitten het aanzien van het lease-regime. Uh, zei hij van: Nou, dat kunnen we eigenlijk al meteen gaan invoeren. Er moeten wat kleine maatregelen worden aangepast. Maar daar kunnen we meteen mee door. Ja, en aanzien van ja. ten, het, het mobiliteitsbudget voor uh, niet leesrijders ja. gaan we kijken of dat per 1 januari 2013 ingevoerd kan worden. Goed, dus hij zei bedankt en ik ga ermee aan de slag... en niet bedankt en ik stop het in mijn la. Nee, dat zei hij absoluut niet. Hij heeft ons ook uitgenodigd om uh, met al die andere werkgevers verder te praten... van nou, hoe moet je dat nou precies vorm gaan, uh, gaan geven. Goed. Op wanneer kunnen we het verwachten? Echt tot slot? Ja, de bedoeling is dat het in het belastingplan 2013 staat. Dus dat bij uh, Prinsjesdag moeten we het echt weten. Guido van Woerkom, hoofddirecteur van de ANWB. Ik dank u zeer. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. In 2011 moest een record uh, aantal verkeersovertreders meedoen aan een gedragscursus. Ze hebben hun rijbewijs moeten inleveren. Mag je, nadat je je rijbewijs bent kwijtgeraakt, weer opnieuw je roze papiertje halen? Dat is de vraag die we voorleggen aan voormalig verkeersofficier Koos nou, het ligt dan of het, uh, het rijbewijs door de politie uh, op straat is ingevorderd in verband met een, uh, een overtreding of met een misdrijf. Dan kan de rechter later een ontzegging van de rijbevoegdheid geven. En als die ontzegging achter de rug is, dan mag je in principe weer gaan rijden met datzelfde rijbewijs. Wordt het rijbewijs, om de een of andere reden door het uh, CBR, dus het Centraal Bureau voor de Rijvaardigheidsbewijze, ongeldig verklaard, dan zal je weer opnieuw examen moeten doen. En over het algemeen kan, kan je de dag daarna alweer naar een rijschool gaan om dat te doen. Tenzij je in het alcoholslotprogramma zat en je gefraudeerd hebt... dan ben je vijf jaar je rijbewijs kwijt. Want dan mag je, nadat het ongeldig verklaard is... de eerste vijf jaar niet opnieuw gaan, uh, gaan lessen of examen doen. Aldus Kospeler was ik weer. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar... goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Terug nu naar Amsterdam. Met een singeltje. En daar is Harm van Attenveld. Het is koud, het is nat, het is grijs. Bedrijventerrein Amstel Business Park... Hier werkt u, hè? Ja, hier werk ik bij Kunstgras. Aardalentjes. Ja. Ja. Ja, als je dan hier aan je bureau zit en naar buiten tuurt... dan droom je van een wereldreis? Ik wel, ja. Wij zouden graag op wereldreis gaan. Ja. Ja, waar de andere van droomt, dat gaat u ook echt doen. Waar gaat de reis naartoe? Um, wij willen in Canada beginnen en dan doorreizen naar Zuid-Amerika. Ongeveer negen maanden. Maar. U heeft twee dochters, eentje van een jaar. Maar de andere is vijf jaar en die is leerplichtig. Ja, ja dat klopt. Die zit dan in groep 4. En um, nou ja, daarom zijn we bij de leerplichtambtenaar geweest. Nu al. En toen begon het gedonde. Ja, ja, wij hoopten op een goede samenwerking. Maar zij zeggen gewoon nee. En het maakt niet uit wat. Ik ben zelf leerkracht en mijn man is gymleerkracht. Dus we kunnen het allemaal zelf heel goed bieden. Maar ze gaan niet akkoord. En uw woonplaats, dat is Haarlem. Ja, ja Haarlem. En als u nou ergens anders had gewoond, had dat dan verschil gemaakt? Ja, heel erg. Want uh, mijn man komt uit Mierlo en als we daar naartoe zouden gaan of haar daar inschrijven, dan zeggen zij dus: nou, wij willen gewoon kijken naar de mogelijkheden, zodat de belangen van het kind voorop staan. En als het onderwijs gewaarborgd wordt, dan uh, geven wij wel toestemming. En dan uh, komen we daar waarschijnlijk wel uit. We denken natuurlijk direct aan het zeilmeisje Laura Dekker. Dit weekend uh, finishte op Sint Maarten zij met haar boot, uh, de Guppy. De jongste solozeilster ooit. Zij had een heel gedoe uh, voordat ze weg mocht. Uiteindelijk kreeg ze groen licht um, als ze zou studeren onderweg. Maar ik hoorde dus dat ze onderweg naar Sint Maarten contact had met die leerplichtambtenaren. En dat die toch ontevreden waren. En dat zij daarom uit protest onder de Nieuw-Zeelandse vlag de haven daar binnen voer. In plaats van de Nederlandse, omdat ze het helemaal gehad heeft met Nederland. En... Um, ik neem aan dat u die hele zaak van Laura Dekker gevolgd heeft. Hoe heeft u dat beleefd? Ja, ik heb dat gevolgd. En ja, voor mij is het net als alle andere kinderen. Ik vind, ik vind het jammer als die meid dat verder kan en, en haar onderwijs uh, wordt gewaarborgd. Vind ik niet dat ze daardoor niet had mogen gaan. Emiel Roelofs, ook goedemorgen. Goedemorgen. U bent directeur van de Wereldschool, aanbieder van Nederlands Onderwijs op afstand. Um, ja... Hoe vaak gebeurt het in Nederland dat ouders het aan de stok hebben met de leerplichtambtenaar omdat ze op wereldreis willen met hun leerplichtige kind? Uh, in toenemende mate. Ik denk dat het nog om een, um een paar honderd gezinnen per jaar gaat die je sabbatsverlof nemen. Uh, waarbij leerbegeambtenaren toch te vanuit gaan... dat leerplicht ook strikt schoolplicht is... en dus geen toestemming geven. Het gevolg is dat ouders dan allerlei omwegen moeten bedenken. Uh, de kinderen uitschrijven uit de gemeentelijke basisadministratie. Sinds kort zichzelf ook uitschrijven... omdat een overijverige ambtenaar ontdekte... dat in een burgerlijk wetboek staat... dat kinderen geacht worden te, te verblijven op het adres van hun ouders. Nou, Dat heeft een hoop consequenties. De opbouw van de OOW stopt. Uh, je moet met, met je verzekeringen de, de dingen gaan regelen. Maar dan kun je toch weg. Ik maar denk dat... de hand van... Je als je dan op wereldreis wil, ja, dat, dat kost dan iets. Hè? Ja, dat, dat klopt, maar het is eigenlijk noodloos, want mensen gaan toch. En het vervelende is dat een leerplichtenaar dan ook geen eisen meer kan stellen. Er zijn ook leerplichtenaars die meer in de geest van de wet handelen. Die zeggen: nou, ik wil dat het onderwijs geborgd wordt. Dus als een kind bij de wereldschool aangemeld is, dan weet ik dat het onderwijs goed is. Ga dan maar. Maar dat is ja, dat, dat klopt, maar het is eigenlijk noodloos, want mensen gaan toch. En het vervelende is dat een leepige dan ook geen eisen meer kan stellen. Er zijn ook leepige die meer in de geest van de wet handelen. Die zeggen, nou, ik wil dat het onderwijs geborgd wordt. Dus als een kind bij de wereldschool aangemeld is, dan weet ik dat het onderwijs goed is. Ga dan maar. Maar dat is helaas een minderheid van leepige ambtenaren. Mevrouw Lentjes, u zei, we, hebben ons, we gaan ons, inschrijven, ons kind inschrijven in de gemeente waar mijn man vandaan komt. Stel dat dat ook spaak loopt, wat gaat u dan doen? Ja, dan schrijf ik mijzelf en mijn dochter uit, uh, uit de basisadministratie en, uh, en dan, uh, dan, dan houdt het op. En dan gaan wij toch, wij gaan toch op wereldreis. Maakt niet uit wat zij... Wat er ook gebeurt. Uh, ja, wat er ook gebeurt. En, en hoe doe je dat dan met ja, de dochter van vijf? Hoe krijgt zij dan les onderweg? Ik maak zelf een lesprogramma, ik ben zelf leerkracht en via tablets en in samenwerking met haar school waarschijnlijk uh, zorgen we gewoon dat ze alles aanbod krijgt. En ze loopt voor op de lesstof. Dus ze kan eigenlijk zelfs missen, maar we gaan gewoon verbreden en verdiepen. En uh, ja, zorgen zelf gewoon dat ze het uh, goed onderwijs krijgt. Kortom, de wereldreis die gaat door. Wanneer vertrekt u? Uh, ik hoop uh, ergens in oktober 2013. Goeie reis. Dankjewel. Bijdrage was dat van Harm van Attenveld. Straks de leider van Sinn Féin in Ierland wordt beschuldigd van het lidmaatschap van een IRA-doodsescader. 3, 2, 1, go! Deze dag, 1970. Ik weet en, to some extent, I heb controle over wat er gebeurt binnen de transistors en binnen de resistoren. U hoorde de stem van Robert Moog. dat is de uitvinder van de synthesizer. Hij zegt dat hij kan voelen wat zich in transistoren afspeelt. Zijn mini Moog veroorzaakte in 1970 een radicale verandering van de popmuziek... zegt popprofessor Leo Blokhuis. Het was een, uh, een, een soort orgelachtig toetsinstrument. Je moet je eigenlijk voorstellen dat in de jaren 60 bestonden er wel synthesizerachtige instrumenten. Die, waren alleen, uh, ja, die namen ongeveer een complete kamer in beslag was gewoon een totaal onhandelbaar uh, systeem. En uh, uh, Robert Mook was de eerste die het voor elkaar kreeg om de elektronica en het bedieningspaneel, dus de toetsen, in één kast uh, te plaatsen. Een houten kast, een beetje een opstaand uh, kastje was dat. Met, uh, met wat stekkers en uh, draden aan de buitenkant. Het zag er uh, in die tijd waarschijnlijk super futuristisch uit. En nu heeft het een, uh, een leuk nostalgisch gezicht om zo'n ding te zien. Nou, dat gaf, uh, dat gaf uh, absoluut een, een, een nieuwe mogelijkheden. Het gaf nieuwe geluiden. En met name uh, bands die, die uh, wat minder traditioneel waren... Die, die op zoek waren naar nieuwere en rijkere geluiden. Die waren daar erg van geporteerd. Dus uiteindelijk belandte Mook ook vooral in de... wat in die tijd symfonische of, of progressieve uh, popmuziek uh, heette. Uh, bands als, uh, als, als Yes en zo. Maar... Degene die daar vooral heel beroemd mee werd is uh, Keith Emerson van Emerson, Lake Palmer. En een van de bekendste mook solos zit in uh, Lucky Man. Maar wat misschien nog interessant is om te vermelden is dat eigenlijk voor muzikanten de doorbraak van de mook was... Uh, uh, een uh, wat excentrieke muzikant die uh, Walter Carlos heette... En die uh, een, een, een heel album opnam met uitsluitend gebruik van de moog. En hij speelde stukken van Bach op de moog. Nou, wat, wat je in ieder geval ziet is dat in de jaren 70 uh, eerst met een met moog en later ook met, met andere uh, in, in, in, instrumenten. Uh, het, het geluid van de popmuziek veel, veel bombastischer en veel rijker en veel voller wordt. Met name wat ik net al zei: de, de progressieve rock, de symfo. Uh, maar ook in de, in de gewone popmuziek die veel te clean wordt. Uh, en dat, natuurlijk heb je dan muzikanten die zich daar tegen afzetten en die, die de rock en roll weer hun oorspronkelijke rebelsheid willen teruggeven. En dat is in feite wat de punk doet in uh, ja, 5, 6, 77. Dat is, dat is direct een reactie op. Uh, ja, op doorgeslagen techniek en doorgeslagen virtuositeit in de popmuziek. Maar uh, het ding klinkt eigenlijk nog altijd goed. Het is een mooi, vol, uh, vet geluid eigenlijk. Het is, het is nog altijd een mooi instrument. al oh, dus popprofessor Leo Blokhuis over de uitvinder van de Synthesizer. Deze dag in 1970. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Jerry Adams, de partijleider van Sinn Féin en parlementslid in Ierland... zou betrokken zijn geweest bij een doodseskader van de IRA, de IRA... in de jaren 70. En dat zou allemaal blijken uit tapes in Amerika... met interviews van voormalige IRA-leden. En de Amerikaanse rechtbank heeft gisteren bepaald... dat de Universiteit van Boston, waar die tapes liggen... die tapes moet vrijgeven. Mario Daniels, onze correspondent in Ierland. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe hard is het bewijs dat die Adams inderdaad lid is geweest van zo'n doodseskader? Hij zou niet enkel lid geweest zijn van het doodzijkskader, hij zou er ook aan het hoofd van hebben gestaan en dus de bevelen voor moord hebben uitgedeeld. Um, dus waar die beschuldigingen vandaan komen, dat zijn uit interviews met um, ex-leden van het IRA. Tussen 2001 en 2000, 2006 hebben twee uh, journalisten voor de Universiteit van Boston heel wat interviews afgenomen met voormalige paramilitairen, om zo een beeld te krijgen van de burgeroorlog in Noord-Ierland. En Adams wordt dus door een van zijn vroegere vertrouwelingen... genoemd als hoofd van het doodseidskader. Juist. En waarom moeten die tapes nu opeens worden vrijgegeven? Wel, de Noord-Ierse politie die wil inzagen in die gesprekken... Um, dus de rechter in Boston heeft al twee keer beslist nu dat die uh, tapes effectief moeten worden overgedragen. Maar dat gaat tegen wat de journalist destijds is beloofd. Dus de journalist eist een geheimhouding um, uit vrees dat er met de informanten uh, anders iets zou overkomen. Want het IRA bestraft nog steeds verraders. Juist. En zou dan Jerry Adams ook als verrader moeten worden beschouwd? Um, absoluut ja. Ik bedoel, meer dan dat nog. De man heeft altijd ontkend dat hij zelfs nog maar in het IRA zat. Ja, want hij, maar voor de duidelijkheid in... uh, voor mensen die het niet kennen, Mario... Uh, hij is het vriendelijke gezicht van de Ierse katholieke protestbeweging... zal ik maar zeggen, waar dat uh, Ierse leger, uh, dat, dat Ierse republikeinse leger... de IRA, IRA dus, uh, aan is verbonden. En hij heeft altijd gezegd dat hij inderdaad dat vredelievende gezicht is... Ja, hij heeft nooit niks gedaan. Uh, hij heeft altijd gewoon zich bezighouden met de politieke kant van de zaak. Maar ja, niemand die dat gelooft en niemand die geloofwaardigheid is natuurlijk ook ernstig aangetast. Iedere keer dat hij zegt van nee, nee, ik weet van niks. Maar dit keer lijkt er gewoon geen ontkomen meer aan. Want ja, zijn vroegere vertrouwelingen zeggen tijdens die interviews dus zwart op wit van hij was niet enkel lid van het IRA heeft ook de opdracht tot vele moorden gegeven. En vooral de moord op Jean McConville is heel belangrijk. Ze uh, was een protestantse vrouw uit Belfast, getrouwd met een katholiek, en ze hadden tien kinderen. En in 1972 is die vrouw plots ontvoerd. Um, er is nooit een spoor van haar teruggevonden tot in 2003, toen haar uh, stoffelijke overschot gevonden werd op een strand in Ierland. Um, het IRA beschuldigde haar van spionage, maar uit onderzoek is nu gebleken dat dat een zeer onschuldige huismoeder was. En um, Adams zou ook de opdracht tot tien moord hebben gegeven. En dat is een zaak die de gemoederen hier erg verhit, omdat het gewoon een onschuldige ja, een moeder betrof uh, die tien kinderen aanliet. Ja, en in, pas in 2003 werd haar lichaam gevonden. Ja, dus 30 jaar lang wist niemand wat er met die vrouw gebeurd was. En nee. uh, nu nog steeds zegt Jerry Adams dat hij nergens van af weet. Nee. Uh, maar hij zou volgens die tapes wel de opdracht hebben gegeven voor haar moord. Goed, uh, wat gaat de Ierse justitie doen met deze tapes? De. De Ierse justitie zelf die kan iets doen, ook al is Gerry Adams nu ondertussen wel parlementslid in Dublin geworden. Maar uh, de Noord-Ierse politie die wil die bandjes nu beluisteren. En kijken of ze eventueel kunnen gebruikt worden in het onderzoek naar een aantal van die moorden. Want sommige van die onderzoeken die lopen nog. Dus uh, technisch gezien kan Gerry Adams aangeklaagd worden voor moord als de bewijslast tegen hem groot genoeg is. Maar hij is parlementslid, dus onschendbaar, neem ik aan. Ja, uh, maar. En ook nog parlementslid in wat technisch een ander land is, want in de Ierse Republiek. Maar uh, ja, ze dus kunnen we natuurlijk altijd vragen om die onschendbaarheid op, op te heffen. Nu. Ik weet niet wat er precies, uh, of het, of het zo'n vaart zal lopen, want ik heb ook met Noord-Ierse vrienden van mij gesproken en die zeggen van als Jerry Adams uh, ja, wordt aangeklaagd voor moord, dan zijn we nog niet klaar, uh, want dan kun je meteen uh, de Britse soldaten terugroepen naar, uh, op de straten van Noord-Ierland, want dan breekt er opnieuw uh, echt grote oproer uit. Dat kunnen ze gewoon niet maken. Nee, Goed, het is dus in ieder geval demasqué van het politieke gezicht van uh, de IRA. Um, Jerry Adams, leider dus van Sinn Féin. Nog heel even kort, Mario. Um, is het ook niet zo dat mensen dit eigenlijk al stiekem diep van binnen altijd al dachten? Tuurlijk, iedereen denkt al 40 jaar dat Jerry, Adam, dat Jerry Adams uh, leider van het IRA was. Ja. Um, maar nu moet hij het nu maar echt eens zwart op wit gaan bewijzen. Dat Juist. wordt heel moeilijk, denk ik. Mario Daniels, correspondent in Ierland. Zometeen de laatste commerciële ontwikkelaar van genvoedsel vertrekt uit Europa. In het vervolg van Goedemorgen Nederland bij de KRO naar het nieuws.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 Dit is Radio 1.